Marianne Hageman met het NORG willen naar de rechter om de kerncentrale in het Belgische Tianj te laten sluiten. De kerncentrale ligt zo'n 40 kilometer van Maastricht. Volgens L1 zijn de gemeenten bang voor de veiligheid naar lekkages en scheurtjes in de wanden van de centrale. Maastricht en de Duitse stad Aken kondigden eerder al aan dat ze naar de rechter stappen. Kerkraden en Heerlen sluiten zich waarschijnlijk daarbij aan. De provincie Limburg is niet blij met de juridische stappen van de gemeenten. Die zouden de onderhandelingen met België kunnen verstoren. In het centrum van Amsterdam is gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Het protest werd georganiseerd door de jongere afdeling van een aantal politieke partijen. Dat gebeurde na aanleiding van de massa-aanrandingen in Keulen en andere Duitse steden. Iedereen werd opgeroepen in een minirok te komen, ook mannen. Enkele tientallen mannen verschenen inderdaad met een rokje. De betogers liepen van het spui naar de Nieuwmarkt.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 Een man uit Os is opgepakt voor het bedreigen van tegenstanders... van een asielzoekerscentrum in het naburige Hees. De verdachte van 19 deed dat via Facebook, volgens Omroep Brabant. De politie kreeg melding van de bedreigingen. In Hees werden afgelopen week dode varkens neergelegd... als protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum... voor 500 vluchtelingen. Het weer in het Noordoosten, Midden- en Oosten, sneeuw- en regenbuien. Geleidelijk wordt het droog met meer zon...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 We stole the show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 Ik ben eigenlijk wel blij dat de programmaleider van CUV vanmiddag niet meeluistert. Want uh, dit is al de tweede keer dat ik een plaatje van Keiko draai. Ja, eerst horen jullie de nieuwe single Steen. En dit is toch wel een van hun best, hoor. Eigenlijk wel de beste. Je hoort de stal de show. aan het begin van U3 uh, van de show. Op de zaterdagmiddag Zandvoort op zaterdag. En in U3 de volgende onderwerpen.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 Marjolein. Marjolein. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur ook te blijven luisteren... naar Zandvoort op zaterdag, uw lokale zender ZFM. Zullen we dat gaan doen, Albert Jan? Gewoon weer een uurtje luisteren? Heerlijk. En daarna krijg je... Fred hij weer. Ja, oh, komt hij, hij weer? Hij is er weer, weer, Hij is er weer tussen 5 en 7. Met Entertainment for You. Hello. Eerst gaan we weer door met de lekkere muziek. We gaan terug naar de jaren 80.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 Een eigen huis, een plek onder de zon Er altijd iemand in de buurt, die van me houdt. Toch dus wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was Ik kan niet zeggen dat ik liefde kort kom Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is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 Alles kan een mens gelukkig maken en zing om de middelde geur van de zee, ja, alles. Alles kan een mens gelukkig maken. De zon die door Iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was mm. Een eigen huis en een plek onder de zon Gewoon in spot. Zandvoort wonen, dat is toch Eet het mooiste spot. wat er is, hè? Jorden, eigen huis, de single van René Vroger en Het Goede Doel. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we hebben de filmpjes wel gezien op Facebook. Van de Max Verstappen in de snow. Ja, maar die afdaling ging niet zo snel. Nee, nee, viel een beetje <laughs> tegen Maar Dat was leuk, uh, hoor, trouwens. Nee, ja... Was...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 Tot zover. Dat was het, het Formule 1 nieuws yes. bij CFM. Nog een paar praten en dan het dier van de week. En een van die paar praten is deze van Michael Jackson... tezamen met Justin Timberlake. Luister nog een keertje naar Love Never Felt So Good. Let me see you Even lekker meeswingen met uh, de singer van Michael Jackson en Justin Timberlake. We hebben het straks wel overal met jou na vijf uur. Jazeker. I love never felt so good Nou de heren van de veter uh, Veteranen 1. Die hebben helaas verloren vandaag tegen Heeligom. Eindstand van die wedstrijd is 1 tegen 3 geworden. Helaas een verlies dus voor Veteranen 1. You danced for me In wow. your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 Zellig. Ja, wat was dit grote groot. Je hoort de Williams en Happy. Dat allemaal op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Het is tijd voor het dier van de week. Eerst maar even vragen naar Albert-Jan. Heb je een kater of niet? Nee, ik heb een poes. <lacht> nee, volgens mij heb je een kater. Of een kater. Oh, ja, nee, jij, jij, jij, jij hebt een kater. Nee, joh, dat dacht ik al. Wat ben jij bij de tijd, zeg. En die kater heet Samuel. Samuel is een prachtige, grote, gecastreerde kater van bijna zeven jaar.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 De grijze bank alleen, je zit te balen. Je zit al urenlang te staren naar je schoen. Niks te praten, niks te zien, niks te beleven. Uit verveling ga je maar iets in huis doen. Weggedoek in een jas, loop je naar buiten. Alles is donker, lampen uit, gordijnen dicht. Als je bedenkt, ik ga naar huis, ik ga naar bed toe. Schrijf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 De nieuwe zinger van Copay Adventure of a Lifetime. En daarvoor natuurlijk speciaal voor de dames van Lady Chef. Draaijden we de Temptations en Treat Her Like a Lady. Het zit er alweer op in de pop voor ons, uh, meneer Vos. Ja, nou, het, het is weer voorbij geplogen. Zo, zo is het maar net. Ja. En hij staat weer te trappelen. Ja, hey, ja hij, hij is er weer. We hebben ja, het al Fred Heij. Lekker, twee, twee uur lang live uh, vanaf uh, de studio. Met het Entertainment For You samenstelling en presentatie door onze gewaardeerde collega Fred. Hey! hey. hey. hey. hey. En okay. vergeet u niet aanstaande woensdag, de uh, gewakdag ja, ja. tussen 6 en 8.